9 uur, Jobboots met het Nationaal. De stembureaus in Zimbabwe blijven langer open om alle kiesgerechtigden in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen. De stemlokalen zouden eigenlijk om 7 uur vanavond sluiten, maar toen stonden er nog lange rijen. Volgens de kiescommissie in Zimbabwe blijven de stembureaus desnoods tot middernacht open.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 Sebastian Verschuren heeft zich bij het WK Zwemmen in Barcelona niet geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag. De 24-jarige Amsterdammer kwam in die finale, de halve finale, niet verder dan de zevende plaats. Verschuren eindigde vorig jaar op de Olympische Spelen in Londen nog als vijfde op de 100 meter. Dubbel goud was er vandaag voor Zuid-Afrika op het WK in Barcelona. Jet Leclo sleepte de, op de 200 meter vlinderslag goud in de wacht.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 BNN Today, Luc Ikkink. Drie minuten over negen. Tim Hofman, internetheld dus van beroep. Virussen op je mobiel. Ja. Ik uh, vind het beangstigend. Het is beangstigend, Luc. Ja, want het was vroeger, altijd gewoon alleen maar met je desktop. Uh, ja, en Bij nu is het uh, in de broekzak. Ja, Heb jij dat wel eens een keertje gehad? Ik verdenk mijn telefoon ervan, dat is geen geintje. Is heel toevallig dat ik nu een, een virus heb. Ja. Echt waar? Ja. En dan wat, ik wat, wat doet hij dan, denk je? Ja, dan krijg ik steeds een raar pop-upje en dan, uh, dan uh, sluit het allemaal af. En het is echt hetzelfde als, als een, weet je wel, oude, oude, oude Windows? Ja. Ik weet niet Of je dat nog weet? Ja, Laptop. ja, ja, ja daar gebruik ik nog. Als alles. die vastloopt als je een virus hebt, ja. gebeurt exact hetzelfde met mijn telefoon. Gewoon een pop-up schermpje. Ja, dus ik zit even te kijken welke apps wat ik download, want het is een beetje mijn werk natuurlijk. Ik download ja. heel veel apps en kijk wat het allemaal doet en het, het werkt niet uh, vlekkerloos. Aha, nou en uh, jij hebt een Android telefoon? Ja. Want daar gebeurt het veel op en daar gaan we straks over doorpraten. Je luistert naar BNN Today en dit was wat vroeger op de dag. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Hillary Clinton die dook ineens weer op in het Witte Huis. Um, lunchte met Obama, had een ontbijtje met Joe Biden. Grote vraag is natuurlijk, waarom? Hillary Clinton! Straks de machtigste vrouw ter wereld. De vraag is, gaat ze het doen? Alles lijkt erop van wel. Er zijn al heel veel groepen actief die al een miljoen dollar heeft uh, bij elkaar gezamen voor een goed net, begin uh, toch? een paar, paar stickers van komen. Als je nog niet bekend hebt gemaakt dat je het wil gaan doen, dan is het een best aardig startbedrag. Maar zouden Amerikanen haar nog willen? Dat Zij... is de grote vraag. Wat ja. is er leuk en goed aan Hillary Clinton? Begint toch ook een beetje een oude taart te worden, Een oh. goede vraag inderdaad. Ze heeft als minister van buitenlandse zaken gewerkt aan een charme offensief. Dus ze moet veel met baby's gaan knuffelen en zo en dat soort dingen en bejaarden was dat ze een ze beetje moet met de meer, pauze doet. Precies, ze moet meer een moeder worden die het volk Naar omarmt. het volk toe. Precies. Nou, je moet in ieder geval veel als je president uh, wil worden van Amerika. helemaal Als je de eerste vrouwelijke president wil worden van Amerika. Misschien wil ze dat wel. Uh, Amerika kennen Bettine Moenaf, goedenavond. Hi. En uh, topvrouw en juristen en Arabisten. En bovenal groot bewonderaar van Hillary Clinton, Laila Alswajny. Goedenavond uh, ook. Nee hoor, niet groot bewonderaar, maar wel een bewonderaar. Bewonderaar, nou <laughs> ja, oké, okay, dat is goed. Um, we gaan straks praten over Hillary Clinton. Eerst even kort, ze is er een tijdje tussenuit geweest. Wat heeft ze gedaan, denken jullie? Gewoon denken van, nou, zou ik het doen, president worden? Nou, ze heeft uh, vooral heel veel lucratieve speeches uh, gegeven, denk ik. Uh, kan zo Als je haar wil invliegen voor een speech, kan kan je misschien wel iets van twee ton aftikken. Ja. Dus uh, dat is een van de dingen waar ze zich uh, mee bezighoudt. Hmm. En ze gaat een, een baantje krijgen bij haar mans uh, stichting. En daar, is, daar zijn de voorbereidingen voor. Oké, okay, oké. Okay. En denk jij, denk jij Leila, dat ze, dat ze toch ook ondertussen heeft nagedacht van nou wil ik het gaan doen, mijn kandidaat stellen voor het presidentschap? Zeker weten. Denk je dat ze het al wist toen ze afscheid nam als minister? Misschien niet, want als je zo moe bent zoals zij eruit zag... denk ik dat je even aan niks denkt. Echt maar uitrusten. op, hè, was op een ja, gegeven moment. Ja, maar ik, uh, ik zou, als ik haar was, tenzij je een slopende ziekte hebt... maar er is geen enkele andere reden waarom ze het niet zou doen. <lacht> Absoluut. Nou ja, kijk, nou, bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid is best groot... maar <lacht> je denkt niet dat ze daarvoor terugschiet. Helemaal niet. Maar even een, een kleine kritische vraag. Is dat niet naïef om te denken? Is dat hele proces wat ze nu doorgegaan is niet allemaal voorbereiding op, om ooit president te worden? Nu de laatste... Nou, ja, alles wat ze op. afgelopen decennium gedaan hebben. Nou, het was duidelijk dat ze in 2008 president wilde worden. Dus Waarom zou ze dat niet ja, nee, nog dat een keer willen dus worden? Dat ja. lijkt mij toch... Uh... Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je even je lichaam het even laat afweten... Dat je dan, want ze had natuurlijk, ze was flauwgevallen op een gegeven ja. moment. Dus het was echt even te veel. En dan moet je wel nadenken, dat is natuurlijk wat je nodig hebt. Maar. Het is wel snel weer rest... terug, vind ja. Ja, omdat ze goed uitgerust heeft, ja. ook, denk ik, voordat ze al die spritjes uh, Ik denk dat ze uh, van die twee ton per speech een prima spa-welnesje kan pakken, dat denk ik ook Dat denk, denk ik ook. We gaan zo meteen doorpraten over Hillary Clinton. Er valt een hoop over te vertellen. En we spreken straks naar de plaat Eric Clapton, Change the World, met Jord Kelder. We gaan het hebben over de nieuwe campagnesport van Wakker Dier. Die gaan namelijk weer de strijd aan tegen de plofkip. schijnt weer terug te zijn. Dat is dus allemaal zo meteen naar Eric Clapton, Change the World. If back and reach the stars pull one down for you Shining on my heart So you could see ...en Change the World. En Change the World, dat wil Wakke dieren ook doen... ...met een nieuwe tv-campagne tegen de plofkip. Morgen starten ze daarmee. En deze keer spelen een setje kippen-drumsticks de hoofdrol. Jumbo en Albert Heijn zouden volgens Wakke dieren ...kreupele kippetjes gebruiken voor hun drumsticks. Dus twee supermarktketens zijn de sigaar. We gaan het over hebben met journalist en fanatiek vegetariër... ...en ook vriend van de dieren, Jort Kelder. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, Jumbo en Albert Heijn krijgen het deze keer dus lastig. Uh, hoe bang zijn ze, denk jij, die supermarktketens? Nou, in het verleden bleek, nou bang bang. In het verleden bleek wel dat ze luisteren naar Ze hebben een paar dingen voor elkaar gekregen hadden. Dus het is een van de misschien schaarste, maar toch echt wel een van de machtige uh, groene lobbyclubs in Nederland vind ik. Ja. Okay. Dus, dus het is niet dat ze denken van oh, dat waait wel over. Nou, ze hebben die varkens ze zijn natuurlijk al, opgescho al opgeschoven. Ze hebben een aantal dingen al uh, in, in het vriesvak en in vleesvak uh, voor elkaar gekregen. Mooi zou zijn natuurlijk als het helemaal uitgaat, maar dat lukt niet. En dat is nou precies wat Wakker Dier zo goed doet. Z zij zijn niet zo extreem dat de hele middenklasse, de gewone kopende huisarts, zal ik maar zeggen, denkt van... Oh, wat moet ik met die enge groenigheidsvolle sokken-types? Dus het is altijd wel communicatief. Het is, uh, ja, het heet geloof ik in de politiek heet het framing. Dus we kunnen zo'n woord als plofkip, yeah. dat krijgen ze heel goed in. Iedereen weet nu wat een plofkip is en niemand houdt van een plofkip. Ja, cijfer voor die plofkip in dit geval. Maar eh, snap je? Ja. Dus, dus ik, zei, ja, dat kunnen ze zo knap. En ik stel eigenlijk idee van die Hanneke van Ormond, de Heldin die dat denk ik bedenkt bij Welke Dier, om die toch eens een keer een hele dikke koninklijke onderscheiding te Want Dat hebben. is, dat is de, de campagnevrouw hè van, ja, van Wakker Dier. Kijk, ik zeg nu Hanneke van Ormond, daar heb ik wat eens contact mee. Die vind ik modern, die vind ik fris, die vind ik vrolijk ook. Um, maar er zitten waarschijnlijk heel veel mensen omheen me die, die zich er ook mee nemen moeien, en natuurlijk donateurs. Maar ik zit net bijvoorbeeld dus op Twitter te kijken hoeveel volgers zij nou hebben, dus mm -hmm. et, et wakkerdier. En het wakker dier. En dat zijn er maar um, 12.265. 12, nou dat valt wel 100, mee. Ik, want ik denk er altijd, en dat weet ik dus niet, hoe komen ze aan al dat geld voor die campagnes? Want het moet verschrikkelijk veel geld kosten al voor die reclames. Ja, en hoe komen ze eraan denk je? Nou, ik denk dat de media die onverkochte advertentieruimte hebben... Uh, dat aan ze geven, omdat ze sympathiek zijn. Oké. Okay. Uh, dus, dus Dat, dat weet dat, dat, ik eigenlijk vrijwel zeker, maar ik kan niet zeggen... of dat voor alle radios of alle uh, kranten betekent, ja. Ja, Tim? Ja, Jort, uh, ik even een vraag, want we hebben het nu over de voorkant, hè... de supermarkt die de kip ja. verkoopt. Hoe wordt er aan de ja. achterkant gereageerd, de industrie? Zegt die ook iets? Ja, nou, ik. Ik, ik spreek wel eens voor boerenzalen... en die kijken mij dan een beetje kritisch aan van... ja, maar jij, jij hebt geen vlees, ook al dan... En kijk, die boeren die willen natuurlijk wel. Maar die zeggen, ja, maar de consument heeft het er niet voor over. Want als wij het 20 uh, tw cent duurder maken, dan rent iedereen weg voor een liter melk... of voor een kilo varkensvlees of voor een plofkip. En de, dus ik heb al het gevoel van die boeren zouden het best willen... want die vinden het helemaal niet vervelend om een beter product te maken... als ik het zo lomp mag uitdrukken. Maar er zit een soort, ja, de hele handel, de hele industrie heeft elkaar wijsgemaakt... dat als iets goedkoop is en slecht is, dat het dan goed genoeg is voor mensen om te eten. Nou, dat dan niet. En waarom moeten ze dan eigenlijk niet uh, een willekeurige Patrick en Wendy aanpakken... Die, die, die alleen maar kilo knallers uh, kopen voor 1 euro? Nou, kijk, ik vind wel dat het is, het is natuurlijk altijd de schuld van de consument. Mensen die dat kopen uiteindelijk. En jongens, laten we ook eens een keer met z'n allen wat minder vreten. Moet je eens kijken wat een vieze, zette varkens er allemaal op straat lopen. Ik zeg dus met nadruk niet in de stal. Maar dat kan best wat minder. Dus laat het, kijk, ik geloof dat biologisch eten is zo'n 10, 15 procent duurder over het algemeen. Mm -hmm. Nou, als je nou 10, 15 procent minder eet. dan hebben we ook geen, uh, geen overgewicht meer met z'n allen. Dan komt het helemaal goed. Um, werkt het eigenlijk wel zo goed als uh, jij nu zegt? Want uh, ze moeten nu opnieuw die strijd aan tegen de plofkip. En dat ja, hebben ze vorige ja, keer ook gedaan. En toch ja. moet het weer opnieuw. Ja, waarschijnlijk is dat ook een beetje het element van de recessie. Dat, dat een Albert Heijn, wat toch de, de marktleider is, in Jumbo ook vreselijk groot. Ik denk de nummer twee of drie, um, er, ja, dat toch nog nodig hebben om dat setje te krijgen. Maar die zijn, kijk, die zijn er toch wel bang van. Want dat, ja, weet je, het feit dat we het er nu weer over hebben is overal in de media. We gaan het overal zien de komende dagen. Hey, dat doet echt pijn. Want zo'n Albert Heijn is het zeer kwetsbaar op dit punt. Maar ook hardhorend. Want die zeggen natuurlijk van ja, we moeten alles aanbieden. Iedereen komt bij ons binnen. Dus we hebben heel goed biologisch geweest bij ons. Maar ook het wat mindere spul voor de mensen die het niet kunnen betalen. Terwijl ik zeg, je mag ook geen auto zonder, zonder gordels hebben... en zonder remmen en zonder airbag voor mij part. Mm -hmm. Dus het moet gewoon verboden worden dat u überhaupt verkocht wordt. Wij gaan letten op uh, een reclame met daarin kippendrumsticks in de hoofdrol. Jood Gelder, dankjewel. Dankjewel radio 1. bnn today en nadat ze zich even had teruggetrokken om bij te komen dus van haar baan als minister van buitenlandse zaken is Hillary Clinton opeens weer volop in beeld Hillary Clinton came to the White House today for what's being called a quote, "social visit" Per lunch met president Obama is raising though plenty of questions. There are always questions when these two get together, aren't there, Wolf? The two will meet at noon in the president's private dining room. The White House didn't disclose the purpose of the meeting. Ja, casual lunch met president Obama, ontbijtje met vice president Joe Biden. Ze loopt het hele Witte Huis weer plat, Hillary Clinton, en dat het gewoon een vriendenbezoekje is, zoals ze zelf beweert, daar geloven wij natuurlijk helemaal. Niets van hier, dat is allemaal onzin in de studio bij mij. Amerika kennen Bettina Moenaf en topvrouw juriste en Arabiste Leila Alzweini. Goedenavond nogmaals. Uh, Leila, jij was hoofd rule of law bij de VN in Afghanistan en je hebt ook een visitors program voor potential leaders gevolgd in Amerika. Dat betekent eigenlijk dat jij met heel veel ja, belangrijke mensen even een, een gesprek mocht doen, ja. kennis mocht maken. Klopt. Um, ben jij blij dat Hillary Clinton weer van haar laat horen? Jazeker. Ja. ja. Dus de, de, en ze gaat een doen naar het presidentschap, denken we hier allemaal. Ben je daar ook blij mee? Als ze dat gaat doen, uh, zeker. Okay. Ja, dat maakt het weer spannend. Um, uh, er zaten een aantal makkelijke onderhondjes. Een lunchje en, een, uh, uh, en een, um, een ontbijtje met Joe Biden. Was dat nou... Toeval? Of van, oh, we zijn elkaar toevallig tegengekomen. Laten we even wat gaan eten. Of was dit al, weet ik veel, maanden van tevoren gepland? Nou, het, is, het stond gepland. Het stond in de agenda vanaf uh, april ongeveer. Toen was ze uitgenodigd door Obama. Toen ze elkaar twee tegenkwamen bij uh, de opening van de Bush uh, Bibliotheek. Ja. En toen uh, is het verhaal, heeft hij haar uitgenodigd om eens uh, langs te komen om, uh, om te lunchen. En uh, ja, het verhaal van het Witte Huis uh, is uh, dat er geen. Uh, hele diepe inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd... maar dat de vriendschap op het menu stond... en dat het uh, gewoon puur social... gezegd? Uh, oh, vriendschap op het menu? So, ja, friendship uh, was on pofkep. the menu. <laughs> <laughs> uh, ja, er wordt dus helemaal niets gelekt over wat er wordt gezegd. Um, uh, uiteraard wordt dan door de journalistiek in Amerika... echt elke handbeweging even onder de loep gelegd... en daar komt dan dit uit. On the menu, grilled chicken... <laughs> Pasta jambalaya en je kunt see in de picture some salad. There were no drinks in the picture, so we don't know what was served uh, as a beverage with their lunch. Well, these are the important questions. I don't know if we'll ever get to the bottom of. Yeah, we'll have to keep digging and digging for that. Ja en uh, Tim, inderdaad, ja pasta jambalaya, daar zit kip in. Daar zit kip in. Daar zou zomaar plofkip in ja, kunnen zitten. Want zit een, een groene politieke agenda? Hè? Ja, wat weten we nog meer? Behalve dat, uh, dat ze gegeten, gegeten hebben. <laughs> ja. ja Eigenlijk was er helemaal niks. Want uh, soms als er officiële dineetjes of lunches zijn, dan is, is er soms ook een persconferentie bij. Maar nu was de pers gewoon helemaal niet, uh, niet welkom. Wat ze wel hebben gedaan, is een foto uh, de wereld uh, ingestuurd. En die werd meteen overgenomen door al, iedereen op Twitter en, en alle en al nieuwssites. Uh, waarin ze vreselijk uh, gezellig uh, met elkaar in de tuin uh, zaten te eten. Mm -hmm. nou, dat was duidelijk wel een signaal van uh, deze twee kun het nog uh, prima met elkaar vinden. Ja, kunnen ze dat ook echt met elkaar vinden? Ja, nee, dat, is, dat is echt waar. Ze hebben een he hele bijzondere geschiedenis. Uh, vind, uh, vind ik zelf wel. Ze waren natuurlijk aarsvijanden in de voorverkiezingen uh, voor de verkiezingen van 2008. Ja. Maar... Uh, toen uh, Obama aan zijn tweede termijn moest beginnen... en zij, moest, uh, zij ging stoppen als uh, minister van Buitenlandse Zaken... hebben ze samen een interview uh, gegeven. En ook gesproken over hun relatie en mm -hmm. over hun vriendschap. En toen zaten ze er echt uh, bij als een getrouwd stel. Ja, ja dus en... het zijn goede vrienden. Interessant. Ja, dat, uh, <laughs> dat, dat geloof ik wel. Nou ja, het is niet dat ze de deur bij elkaar platlopen... want daar hebben ze geen tijd voor. Maar ze hebben wel bewondering voor elkaar. Oké. Okay. Ja. Um, denk jij dat ook, Leila, dat ze bewondering voor elkaar hebben... en dat, dat daarom ook Hillary nu Obama enorm gaat gebruiken om zichzelf te positioneren. Zeker. Ze is uh, alle twee trouwens. Ze denken ontzettend strategisch. En uh, Obama hoeft niet meer uh, uh, voor het presidentschap te gaan. Um, nou ja, hij heeft nu twee kandidaten die hij alle twee wel zal steunen. Ja, Joe, Biden. Joe Biden is de andere. Ja, ja, ja. dus uh, tuurlijk goede vrienden als je zoveel samenwerkt, denk ik ook. Maar zodra de strijd weer losbarst, uh, zijn, staan ze tegenover elkaar. Joe Biden en Hillary Clinton. Ja. En er wordt natuurlijk uh, schaak gespeeld. Ja, het is, het, het, het, en, en op een hoog niveau ook nog eens een keer. Ja. Um, het, zij heeft zich bijvoorbeeld teruggetrokken een tijd om uh, ja, uit te rusten. Um, uh, ik denk dat meteen, ja, dat zal ook wel eens strategisch kunnen zijn. Heel even uit de picture en dan weer terug. Is dat zo, denk ik? Ja, zeker. Ze was natuurlijk ontzettend veel op reis. Ze heeft geloof ik meer dan 1 miljoen mijl bijna afgelegd over de wereld. Dus niet zichtbaar voor de Amerikaanse kiezer. En daar moet ze het natuurlijk van hebben... als ze uh, verkozen wil worden tot president. En uh, het feit dat ze kwetsbaar is, dat ze ook moet uitrusten... Uh, nou ja, dat speelt in Amerika, dat, is, dat maakt een goede indruk... bij de familie weer zijn. En uh, ja. ja, het is allemaal deel van het grote spel. Slim hoor. Bettina, jij taal ontmoet. Gaan we zo meteen over praten wat voor indrukken zij maakten. Oehoe, oehoe. Oehoe. Oehoe. Oehoe. Well, my heart knows it better than I know myself. So I'm gonna let her do all the talking. Oehoe, oehoe. Oehoe. I came across a place in the middle of nowhere... with a big black horse on a cherry tree. Oehoe. oehoe, oehoe. I felt a little fear upon my back. I said, "Don't look back, just keep on walking." Ooh, but the big black car said, "Look this way." He said, Hell and day, will you marry me?" ooh, -hoo. ooh -hoo. but I said.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 Ooh. Uh -huh. En de cherry tree van Katie Tanstol. Je luistert naar BNN Today hier op Radio 1. Zometeen meer over Hillary Clinton. Vind jij nou ook iets van Hillback, zoals ze in South Park wordt genoemd? Meld het dan even op Twitter. Hashtag BNN Today. Het is uh, woensdag. Dat betekent dat we gaan praten over uh, de digitale wereld. Dat doen we zoals altijd met dokter Anders van de Android-telefoon Tim Hofman. Is dat nu mijn titel? <laughs> ja, dat is bij deze je titel. Man. Want er zijn zo'n 200.000 uh, apps in de Android-markt... die er alleen maar op uit ja. om je telefoon te hacken. Dan denk ik, 200.000 apps hoe veilig is zo'n Android-telefoon? Heb, heb je dat getal door laten dringen? 200.000 ja. apps? Dat is nee, ja, niet normaal. Nee. Dat is heel veel. Dat, dat, dat, kom je de, dat je er eentje tegenkomt, is, ja, de, de, dat is bijna zeker. Dat, uh, dat, dat kan dus. Uh, um, om even uh, terug te komen op je vraag, hoe veilig is je Android-telefoon? nog? Nou, Er worden per dag... Net wel, zo'n duizend zo Android-virussen ontdekt. Dus uh, dat moeten we ook echt serieus nemen. Huh. En wat doen die dan, die apps? Nou, even voor het onderzoek hebben ze dat even in drie gedeeld. Uh, de malware, zoals het heet, malware. Ja. Uh, dus de virussen voor Android bestaan uit uh, drie voorname soorten. En dan heb je 40 procent. En in 40 procent van de gevallen worden slachtoffers geabonneerd op dure sms-diensten. Dus het, dat lijkt nog het meest op een soort van legale, weet je wel, uh, uh, methode. Dus je, je downloadt zo'n app en, ja. en voordat je, je het weet ben je ineens een abonnee. Rits. Ja precies, moet uh, je leeg. leeggeroven. Ja, heb je dus ergens op ja gedrukt. Ah, uh, ja, ja. ja, Dus dan okay. je leeg op die manier. Ja. Uh, bij een derde gevallen worden telefoons gebruikt als zombies in botnets. Dat is een heel technisch verhaal, laat ik even gaan. Uh -huh. En dan nog 28%, dus ook een derde uh, van de gevallen, wordt de informatie gewoon gestolen van je telefoon. En er zelfs, zijn zelfs virussen geweest. Um, en, en dat was een beetje een van de ergste ooit. En die kon je telefoon besturen. Dus moet je ook voorstellen dat gewoon je cameraatje aanging. En, en dat ze alles op afstand kon besturen. Dat is echt freaky. Heel even terugkomen freaky, op he? zombies in botnets. Dat betekent niet, daar merk je er eigenlijk niks van. dat, uh, dat iets ja, niet ja, ja, ja, precies. Ja, hoopt, dat, het dat precies maar het zombie klinkt ja. meteen gevaarlijk. Want het sluit wordt ja. gewoon. Maar <laughs> dat is wel freaky. Dat er dus een virus is die ineens ja. je telefoon kan besturen. Ja, dat uh, is, uh, maar het gaat ook verder dan dat. hoor. Het gaat bijvoorbeeld ook internetbankieren ja uh, maar, maar, maar dat doen we ik weet niet hoe jullie dat doen uh, ik doe dat niet gewoon een... om... nee ja, nou, ik doe dat dus wel kan dat? Maar... ja ja ja nou, dat kan nee, maar ik heb ook gewoon een ABN en iedereen heb je dan uh, dan, uh, dan daar regel ik allemaal bankzaken mee ja. denk je dat Noord-Korea in Engeland is maar Zuid-Korea uh, daar is vorige maand een aanval op Android gebruikers geweest geweest. Um, en wat er dan uh, gedaan werd, daar werd geprobeerd een kwaadaardige app te installeren. Mm -hmm. En die verwijderde dan je uh, mobiele uh, bankieren apps. Dus die zocht uit welke uh, banken apps zitten erop. Die verwijderde die, die verving die. En dan die, uh, vroeg die je gewoon om al je gegevens. Dus dan zat je gewoon. Uh, je, maar dan je, zie uh, ik toch dat het een andere app is. Nou, nee, dat, dat, dat, dat, ze doen dat wel zo verpakken dat, dat je dat niet ziet. Ah, okay. dus, Van een dus een soort dus, skimmen, maar dan op je ja. mobiel. Uh, eigenlijk, dat is exact wat het is. Ja. Dus hij wordt goed nagemaakt en dan vul ik opnieuw mijn gegevens in, want daar ja. vraagt hij dan nou helemaal om. En dan weten zij al mijn gegevens Alles. En... en dan trekken ze die bankrekening leeg. Ah, nou, fijn idee. Dat uh, is dus niet op iPhones <coughs> trouwens, alleen maar op dus Android-telefoons. Uh, uh, uh, dit is op Android inderdaad. Op uh, iPhones is het één keertje gebeurd, kom ik zo op terug, want dat is namelijk hier een ander beveiligingssysteem die, die gaan anders te werk, zoals ze uitleggen oh, ja, hoe dat weten. Want wie zijn de hackers die dit doen? Nou, je hebt natuurlijk als het om Skim gaat, dat jij zegt, zeggen ze vaak dat zijn de mensen uit Oostblok. En hier zijn het. Denken ze toch veel Chinezen. Uh, die zijn ermee begonnen uh, om uh, telefoonvirussen uh, om uh, Tibetaanse monniken dwars te, te, te liggen. Dat is mm. echt waar. Um, en uh, met de virussen beschikten de Chinezen over de volledige inhoud van de telefoons en, en sms'jes en alles. Um, en uh, er werd dan een e-mail bijgevoegd. Uh, dat sprak over een conferentie waar veel uh, Tibetaanse demonstranten op afkwamen bijvoorbeeld. Oh, en, ja. dan, uh, blab, en dan waren ze in je telefoon. Dus een soort, uh, ja. soort, soort klein oorlogje voeren met je telefoon ja, eigenlijk. Ja, maar uh, daar zijn Chinezen heel goed in. Hè. Die hebben, die hebben uh, echt trainings Kampen uh, met tieners met yeah. die uh, opgeleid worden voor een cyberoorlog. Oh. Dat is geen geintje. Doen ze in Israël ook trouwens. Okay. En uh, daar zijn uh, 500.000 telefoons in China getroffen door malware. Uh, bijvoorbeeld, ook ja. in, in China. Android is van Google. Waarom doet Google hier niet iets aan? Uh, dat proberen ze wel. Uh, er zijn viruscans op de markt bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar wat het grote probleem is, ik zal even vergelijken met, met Apple bijvoorbeeld. Uh, uh, Apple uh, uh, laat alleen de installatie toe van apps uh, in de App Store... Uh, die al helemaal grondig gekeurd en gecontroleerd zijn... Apple claimt bijvoorbeeld ook, uh, wij kun dit kan niet bij ons. Je kan geen malware hebben in de App Store. Dus één keertje gebeurd en dat was dan een spam, uh, spam bot. Mm -hmm. Die is er doorheen gegeven. Eh, ja, eigenlijk. één keertje. Dus dat is echt, ja. dat, is, dat, is, dat is niks. Dat is te verwaarloos eigenlijk. Uh, maar bij Google wordt dat achteraf pas gecontroleerd. Google is natuurlijk, uh, dat is, dat, uh, voor Android is dat een veel vrije platform. Um, en en uh, ja, die procedure van het app toelaat Google Play, de App Store... Uh, achteraf um, uh, controleert Google pas uh, ja, of de app schadelijk is. En, ja. en uh, dat moeten ze nu gaan, uh, ga, ga, gaan doen. En ze, en ze hebben nu een virus scannen, zeg jij. Helpt dat? Ja, op dat, nou, dat is te bezien. Ze hebben net een nieuwe gelanceerd. Het, is natuurlijk, het, het, het ligt ook een beetje. Uh, je kan het niet altijd zien, bijvoorbeeld aan het uiterlijk of zo. Weet je? Er staat niet heel groot malware op. Nee, dat uh, nee, nou. zou, zou ik ook niet doen als je nee, in uh... Dus, Maar wat je wel dus hebt, is dus, uh, bijvoorbeeld uh, uh, free sexy ringtones, uh, 100 wallpapers of Pimp Your home, Homescreen. Dus, dus echt uh, onschuldige titels. Er zijn misschien heel veel tieners dat downloaden. Dan denk ik, uh, gratis heb je een leuk achtergrondje. Ja. Yeah. Ja, en dan is het leed al geschiet. Oké. Okay. Nou, ja. dus dan, dan zal ik dat niet meer downloaden? Denk je niet dat de Chinezen dan samenwerken met NSA of zo? Dat ze nou, van twee ik, kanten zit, dus... <laughs> ik zit te denken, want ik heb net het NSA-nieuwtje natuurlijk. Dat is wel eng. Ja. Weet ja. je, know, we downloaden helemaal ja. geen mensen. Yes, kunnen we scan. Uh, ja, ja. ja, ja yes, yes, we scan. Ja, nou ja, dat. Goeie. Ja. Vind ik leuk. Ja. Dus, um, okay, maar jij bent zelf nu gehackt, hè, denk je? En, ik, even Zonder geentje. Ik, ik zit wel te kijken. Mijn telefoon gaat helemaal... Het staat helemaal op hol. En wat nou, kun je daar dan aan doen dan nu? Ik ga dat zo eens eventjes uitzoeken, want het is dus een achterafzaak. Dus ik denk dat ik... Uh, ik ga het proberen met rebooten. Maar wat heb jij dan gedownload? Die, uh, heb jij uh, free sexy ringtones? Uh, ik heb free sexy ringtones. Hot blond girls. Je wil ik het heb toch een, hebben, hè? Ja, ja. Nou ja, ja, als tuurlijk. het gratis is. Ja. Waarom niet? Ja. <laughs> Oppassen dus als je een Android-telefoon ja. hebt. Ook wel als je een iPhone hebt, maar met Android nog net ietsjes meer. Dankjewel, Tim. Alsjeblieft. Radio 1. Luc Ickink. BNN Today. Oh. Half tien is het. Jopboot met het nieuws. Dit is Radio 1. Bij Air France KLM verdwijnen opnieuw banen. Het luchtvaartbedrijf schrapt in Frankrijk nog eens ruim 2500 banen om de kosten terug te dringen. Bij de KLM wordt niet bezuinigd. Vorig jaar kondigde Air France KLM al een banenreductie aan van 5000. Het bedrijf leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 163 miljoen euro. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op bezoek geweest bij de VPRO... naar aanleiding van het rookincident van afgelopen zondag. In de live-uitzending van Zomergasten rookte cabaretier Hans Steeuwen toen enkele sigaretten. De inspecteurs bezochten onder meer de studio van de uitzending. Dat is volgens de Voedsel- en Warenautoriteit een werkplek en daar mag niet gerookt worden. De VPRO kan een boete krijgen van 600 euro. In Zimbabwe blijven de stembureaus langer open... vanwege de grote opkomst bij de verkiezingen. Om zeven uur vanavond zouden de stembureaus sluiten. Maar de kiescommissie wil alle kiesgerechten die hun stem willen uitbrengen... de kans geven dat ook te doen. Zimbabwe kiest vandaag een nieuwe president en een nieuw parlement. En pensioenfondsen maken steeds vaker op aandeelhoudersvergaderingen... bezwaar tegen hoge bonussen. Ze vinden dat de bonussen vaak niet in verhouding staan... tot de geleverde prestatie. Vandaag protesteerden de pensioenfondsen tegen de bonus van topman Benning van DE Master Blenders, die ontvangt bij verkoop van het bedrijf... aan een Duitse investeerder 5,7 miljoen euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, joh. wel, jo. Kees Dorenstein al met de tweets. Ja, vandaag was de belangrijkste kaatswedstrijd van het land... de PC in Veraneker. Die wedstrijd bestaat 160 jaar... en aan het einde van de wedstrijd wordt er een kaatser uitgeroepen tot koning... Ja, dat kan allemaal in Friesland. Ja. Nu uh, snap ik dat heel veel mensen denken... ja, ja oké, okay, goed, dat kaatsen hoort bij dat, dat, die gekke Friesen, gekke aangelegenheid. Maar ja, ik denk ook dat het komt omdat ze de wedstrijd gewoon niet snappen. Daarom heb ik even een korte uitleg uh, ter verduidelijking. De telling van het kaatsen kent punten, eersten en spellen. Acht punten is bij het kaatsen een eerst. Twee eersten is een spel. En de partij die het eerst drie spellen, dus zes eersten te behalen, is winnaar. <laughs> Precies, uh, ja. Nou, ja. hartstikke logisch. Ja, ja. Betty tweet: de finale van de PC gekeken, maar hij blijft toch wel een beetje abracadabra. De politie Friesland die twittert over de streaker die tijdens de finale het veld betrad. Want het <lacht> is een groot evenement en daar horen streakers bij. Nou, best wel link als je gaat streaken tijdens het kaart. Nou. <lacht> Precies, je ja. zet maar zo'n bal in je bank. <lacht> ja. Vanavond: 44-jarige Belg aangehouden aan de rand van het veld na het streken. De Belg was dronken. En uh, Klasina Hofstede <lacht> die tweet: ik wie, uh, uh, it wie een mooie dij op de PC. En wie hebben een koning? Um, in ieder geval, dat was mijn beste vries. Ze uh, hebben een koning. Het is Rense Pieter Hiemstra. En hij mag uh, nu een jaar lang de zilveren kaatsbal bij zich houden. Kijk. Uh, dan gaat het op Twitter ook over oud scheidsrechter Dick Jol. Want hij deed vanavond mee aan de slimste mens. En nu blijkt hij uh, ja, niet echt uh, kennis te hebben. Let op, Dick. In het ezelsbruggetje: meneer Van Dalen wacht op antwoord. staat er O voor optellen. Waar staan de andere letters voor? Pas. Nou, zo ging het dus even door. En hij kreeg heel veel kritiek op Twitter. Johan van Leeuwen zegt... Dikjol wist toen hij ja zei waarschijnlijk niet dat het om kennis ging. Linkeballen zegt... Dikjol kan volgende keer beter gewoon meedoen met Waku, Waku En Pikant zegt... Het is zeker niet moeilijk om een scheidsrechtersdiploma te halen. Hashtag ja. Dikjol. Ik vond het best een lastige vraag. Nou ja, ik, ik ja. weet hem wel. Ja, uh, ja. ja, wat is het doen? Nou, het is uh, um, worteltrekken, machtsverheffen, optellen, aftrekken. Uh, en dan vermenigvuldigen en uh, delen. Nou, ik zeg lief Dick Yolone, want dat is best <laughs> moeilijk. Dat is niet zo makkelijk als. Uh... Dankjewel, Kees. Exit Holland. Veel rode oortjes in Pakistan vanwege, zijn, vanwege een condoomreclame op tv. De media autoriteit daar heeft het spotje zelfs verboden. omdat het onfatsoenlijk en onislamitisch zou zijn. Een fragmentje. Jaar, je zou kassy. Zindigie me? Joe, Importer Imported condoms. Klassiek als ja. strawberry kebab op MaxPree. Marno de Boer is onze ex-Hollander in Pakistan. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat zie je eigenlijk in deze reclame? Um... Nou, je ziet een bekend Pakistaans model, Matida Gaan, die trouwt met een enorm kerel. En op het einde, van dat fragment dat jullie nu lieten horen, dan, dan vraagt de buurman van: uh, goh, hoe, hoe heb je dat nou gedaan? En dan zegt hij dus van nou ja, gebruik, uh, gebruik deze condooms. En voor de rest is eigenlijk het sportje is vrij braaf. Je ja. ziet hem, uh, hij stelt haar voor aan zijn moeder. En dan zie je een stukje van de bruiloft. En, nou ja, en dan de buren die een beetje roddelen van, nou ja, nu is hij met een model, maar straks als ze getrouwd zijn dan uh, gaat het allemaal bergafwaarts, uh, die relatie. En dan komt zij klopt aan bij de buren van, uh, mag ik wat uh, ijsblokjes lenen, voor, uh, kan ik wat drinken maken voor mijn man? Nou ja, en dan zegt die buurman: Oh, nou, het is toch wel, ze hebben het toch wel leuk. En dan vraagt die buurman dus: van, hey, hoe, hoe doe je dat nou? Ja. En dan zegt hij dus: Van uh, die condoms. Nee, Dat is ook niet zo heel schokkend. <laughs> ja, het is wel geestig, maar het is ook wel niet heel schokkend. Ja. Mag je in Pakistan geen reclame maken voor voorboedsmiddelen? Uh, op zich kan dat wel. Er zijn ook gewoon wel vrij uh, uh, veel campagnes hier voor voorboedsmiddelen. Ook vooral door de overheid soms. Uh, bijvoorbeeld binnen het leger ook. Omdat uh, ja, de geboortecijfer ligt hier heel. Hoog, maar het ligt nu een beetje gevoelig, omdat het uh, in de Ramadan is, de, de, de religieuze maand, dus dan hoor je juist extra veel te bidden en uh, dit is dan wat pijnlijk. En het suggereert natuurlijk, nou ja, het is een beetje van, kijk als je voorbeelden reclame maakt voor uh, geboortebeperking, hè, van neem wat minder kinderen, dan kan je beter eten geven, dan een kleine gezin is dus handiger, dat ligt wat minder gevoelig dan uh, nu, dan suggereert het een beetje van, ja, uh, hij. Hey, kreeg hij door die condooms te gebruiken. Dus ze hadden misschien al seks voor het huwelijk. En nou ja, dan... dan oei, oei. Uh, mm. oei, oei, oei, ja, ja, ja, er, ja. Allemaal. Denk, denk je dat het spotje nog terugkomt na de Ramadan? Um, nou, ze, dat uh, bedrijf uh, van die condooms zelf, die hebben gezegd dat het niet uh, verboden is. Maar dat ze het zelf besloten hebben om het eraf te halen. Ah. Dus ik denk dat, dat zij maar. De, de media autoriteiten heeft wel gezegd dat ze het echt verboden dus ik, Maar ik denk dat ze nog hopen eventueel na de, na de ramadan de weer terug op te krijgen. Maar ze hebben in ieder geval nu hun publiciteit ook meer dan dubbel te pakken. Ja, dus dat is, is ook ja. niet erg voor hen. Dat is ook zo. We gaan het spotje even op onze Twitter zetten. Dat is twitter.com slash bnn de Boer, in Pakistan. Dankjewel. Ja.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 to breathe as I break down. You are in love with the shadow that won't come back. Sooner or later, we all have to wake and try forgetting There's a perfect sky Baby, I'm leaving here You need to be with somebody else I can't stop Clyro en Opposite. Kees, je bent nog even aangeschoven, um, want jij bent al de hele dag aan het stuiteren. Jij bent helemaal vol van de World Games. Nou ja, en ik heb het gevoel dat ik de enige in Nederland ben die vol is van de World Games. Het is een supergroot sporterevenement, wordt nu gehouden in Colombia. Cali, Colombia, proudly hosts the ninth version of the 2013 World Games. The biggest sporting event of the year in the world and in the country's history. En je moet de World Games een beetje zien als de Olympische Spelen... voor de sporten die niet op de Olympische Spelen gespeeld worden. Dus een soort B-Olympische Spelen. Denk aan sporten als uh, biljart, sumo-worstelen, korfbal, ultimate frisbee. <lacht> Natuurlijk uh, echt krakers van sporten. En um, uh, ja, nou, bij het touwtrekken hebben we, want dat mogen we nu zeggen... want we hebben een gouden medaille. Het Nederlandse team die heeft daar goud gewonnen. Dus ik vroeg touwtrekker Gerwin Jansen eventjes uh, om een reactie. Dit uh, is mijn vijf World Games eigenlijk. We zijn toch eens in de vier jaar en dit zijn eigenlijk voor ons de Olympische Spelen. En uh, we zijn uh, ja, weergekomen met een gouden medaille. En uh, Colombianen zijn toch Zuid-Amerikanen, dus vol passie. Die gooien al hun passie in de sport. Dus uh, dat vond je ook overal weer, op elke hoek van de straat, werd je herkend. Maar ja, Gerben die wordt dus herkend, maar in Nederland zenden we het niet eens uit. Willen we er gewoon niks van weten. Dus ik heb maar even aan sportcommentator Koert Westerman gevraagd van waar dat uh, nou door komt. Ja, de World Games worden niet uitgezonden... omdat er natuurlijk over het algemeen helemaal geen ene reet aan is om naar te kijken. Dat is heel erg duidelijk. Het zijn uh, hele vreemde sporten. Er zitten ook wel normale sporten tussen, hoor. Maar er wordt zeker niet op het allerhoogste niveau op geacteerd. En ja, er is gewoon geen enkele interesse. En in het geval van touwtrekken is er niet alleen geen reet aan, maar ook geen ruk aan. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Kort ah. ja. Maar um, dan heb ik hem toch nog even gevraagd van... Maar wat nou als het hier op de buis komt, zou je het dan stiekem toch niet willen presenteren? Nou, ik zou op zich wel het commentaar willen doen als het op de buis komt... maar dan stel ik wel als enige voorwaarde dat om de World Games op te leuken... dat iedereen, uh, alle atleten naakt aan hun sport uh, deelnemen. Nou ja. ja, we staan nu vijftiende in de medaillespiegel en uh, nog steeds geen aandacht. Dus ik zeg, kom op... Even, even kijken naar de World world. Nu sprak ik uh, afgelopen zondagochtend uh, uh, over het korfbal in het programma. Uh, in het programma Start. En het schijnt dus dat wij als korfballand zoveel kans maken. Dat ze, iedereen gaat ervan uit dat we sowieso de halve finale halen. En pas dan wordt er echt op hoog niveau een beetje gekorfband. Want daarvoor die poolwedstrijden en zo, dat halen we met gemak natuurlijk. Nou, we strijden altijd met België om het uh, wereldkampioenschap. En nu dus ook om het goud bij de World Games. Kijk. Ja. Dankjewel, Kees. Radio 1. Luk, ik kink. Today. Een tijdje terug was Hillary Clinton, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken in Amerika, er helemaal klaar mee. Ik dacht dat het tijd was om even te gaan. Ik wilde even wat tijd nemen en mezelf gewoon echt verzamelen. Ben je uitgeput? Ik ben het. To be honest, I am. Ja, dat is nu verleden tijd. Ze blaakt van de energie. Er is weer volop uh, Is er weer in beeld. Een film, een miniserie wordt er over haar gemaakt. documentaire over haar uh, uh, wordt ook gemaakt. En de afgelopen dagen werd ze dus ook al gespot met Obama en vicepresident Joe Biden. Nou ja, wij denken dan dan zal ze wel een gooi willen gaan doen naar het presidentschap. In de studio, Amerika kennen Bettine Moenaf en juriste Laila Altwaini. Um, Bettine, jij hebt haar dus ontmoet, hè? Voor een fotomomentje. Ja. Nee, uh, toen ik uh, in 2010 in, in Washington was, uh, heb ik uh, uh, een hoorzitting bij gewoond. Toen, in 2010 was dat, toen was zij dus nog uh, secretary of state. Yeah. En uh, werd zij gewoon uitgehoord over uh, het budget uh, van buitenlandse zaken. Was, was verder niet heel uh, erg spannend allemaal. Maar ik denk van ja, ik was daar voor het eerst. Ik dacht, nou, dat wil ik u zien ook hè. Dus ik daarheen. Maar uh, ja, ik had er niet heel erg over nagedacht. Maar uh, de, de vrouw of nou, toenmalige verloofde van de man voor Wien's uh, kantoor... ik toen werkte, uh, Anthony Weiner. Ja. Haar, zijn, zijn vrouw is, is Hoema Abedin. En dat was de rechter van Hans van Hillary Clinton. En ik denk van, nou, ik ga Huma ga ik even een handje geven om te zeggen van nou ik werk uh, bij de in, in het kantoor van je verloofde leuk even kennismaken. Dus ik liep naar haar toe en toen uh, ik had er ni niet eens aan gevraagd maar een of andere uh, random dude die bij haar stond die uh, die die zei al tegen mij van ja jij gaat om een fotomomentje vragen ik zeg van nou nu het zegt is eigenlijk wel een leuk idee en toen zei ze oh wil je een fotomomentje nou heeft ze gewoon geregeld heel aardig oh, okay. dus, dus uh, nu sta jij als een soort selfie uh, heb je gemaakt met uh, met met ja, ik het iemand anders laten doen oh, ook een goed. meisje <laughs> uit de rij mee, mee, mee geplukt. Die wilde ook graag op de foto. Maar ja, er waren, zaten heel wat groepjes in de zaal, kan ja. ik je vertellen. Ja, je kunt er natuurlijk ja. niet echt een beeld van haar krijgen, maar hoe kwam ze op je over? Was ze een leuk, sympathiek mens? Nou, ik, uh, ik... Je denkt dus dat je dan een beetje starstruck bent, hè, als je zo'n uh, wereldfiguur uh, tegenkomt. Maar als je dan uh, zo dichtbij komt, dan zie je wat de gewone mensen het eigenlijk zijn. En ik was eigenlijk heel erg geschrokken van hoe slecht ze er eigenlijk uitzag. Toen was ze dus een jaar bezig, maar toen uh, was het al gewoon... Uh, je zag die vermoeidheid. Het ja, Aha. gewoon uh, heel vermoeid. En, en haar haar, dat, dat is ook echt wel een ding waar veel over geschreven is van, uh, ja, Hillary heeft het zo druk, She heeft geen tijd om naar de kapper te gaan, en dan doet ze maar wat met haar haar, en dan doet ze er een elastiekje in, en zo, niet, niet, niet heel erg uh, fashionable, en, en, en, de, en, en, de, en de, ze kleurt haar haar blond, maar dat was helemaal uitgegroeid, weet je wel, dus ja. dat, dat zie je dan allemaal maar maar van hoog, dichtbij. vrouw huid, ballen, ja, uh, ja. afgevallen zo. Zo? Ja, het is gewoon uh, een, een, uh, ja, een moordbaan wel. Maar ja. uh, ook slopend. Hooros, ja, het is ook een moordwijf voor als je dit zo zegt... denk ik, goh, laten we... Ja, precies maar ja. Nee, maar, ja, het was positief, want ze werkt gewoon heel hard. Ja, waars, precies. Ja. Nee, nee, we begrijpen het. Uh, uh, jij, Laila, bent net als Hillary juriste. Is zij een soort voorbeeld ook voor jou? Dat je denkt, van, oh dat zo wil ik ook zijn? N uh, of misschien ben je wel zo, <racht> zou kunnen. Hoor. Nou, nee, ik ben niet zo taf. Uh, ik, volgens mij, zijn Mandela en Gandhi ook juristen geweest. Of nog steeds... Uh, Tenminste, de een uh, niet meer, maar ja. de andere nog wel. Uh, dat zijn eigenlijk meer mijn voorbeelden. Dat zijn inspirators. Ik ben meer aan de kant van de mensen die inspireren. Dat doet zij ook door wie ze is, hoor. En als ik in de mogelijkheid zou zijn haar baan te krijgen, uh, zou ik het zeker ook voor gaan. Uh, maar dat is uh, ja. Uh, het het bevlogenen, de mensen kunnen helpen ook voor iedereen. Er zijn politiek is toch, je maakt keuzes. Je, je moet strategisch denken. Uh, ja, en dan toch voor je eigen land. Yeah. En dus ten koste van anderen. En dat zie je vaak gebeuren. Dat zal zij ook moeten doen. Uh, maar ja, dat moet als president. Ja, precies. Als ze dat wordt. Maar je hebt wel bewondering voor haar. Zeker, yeah. zeker. Ja, en ook het feit alleen al dat ze, als ze het gaat redden... of dat ze het geprobeerd heeft, dat ze al zo ver gekomen is... dat ze het gewoon doet, ondanks dat ze er gewoon echt uh, doodmoe van wordt... Uh, en toch als vrouw, uh, ik weet het ook, je moet er toch harder voor werken. Uh, en je wordt toch. Uh, ik werk natuurlijk vooral in de Midden-Oosten, Arabische wereld, uh, Moslimwereld. Daar is het nog wat vreemder in sommige opzichten. Maar in Amerika, dat is ook zo conservatief. Ja. Maar in alle topfuncties, je ziet zo weinig vrouwen. Dus ik, uh, zeker als ze daar staat, alleen maar door het te redden, heeft ze denk ik al. Ja, uh, heel veel gedaan voor vrouwenrechten over de hele wereld. Ja, nu heb jij een, uh, een visitors program voor potential leaders mogen volgen. Uh, met heel veel ja. topmensen mogen spreken. Uh -huh. Hillary Clinton net gemist. <laughs> Wat had je haar willen vragen? Ja, moeilijk. Daar zat ik over te denken. Ik zat natuurlijk in Afghanistan met een hele moeilijke functie. Dus uh, waar Amerika zeker ook een hele grote vinger aan de pap heeft. Maar ik wou uh, twee dingen. Uh, als ik iets uh, over haar werk wilde vragen, was het eigenlijk waarom ze destijds eerst had uh, uh, gekozen ervoor om de inval in Irak. Ik heb ze van Irakese achtergrond waarom ze daarvoor was uh, en daarna daarop is teruggekomen wat haar die uh, tw twee beslissingen heeft doen nemen of de ene meer politiek was dan de andere of juist andersom en ja de persoonlijke vraag is omdat uh, mijn moeder ook uh, uiteindelijk heel ambitieus uh, is geworden maar ze was het nooit mijn moeder is uh, uh, in de jaren uh, ja dat vrouw helemaal niet werkte was kostwinner en is uh, van eigenlijk geen opleiding heeft het heel hoog geschopt uh, dat we ook, ook aan Hillary vragen, van, was het eigenlijk altijd je bedoeling uh, om, uh, u zou ik zeggen natuurlijk. Ja, zou ik ook doen hoor. Ja. Ja, is het niet dan, zegt, dat is, dat is het niet is dat is niet, makkelijk. Dat <laughs> uh, of dat het eigenlijk uh, van het een kwam het ander, zeg maar. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, ja, dat zijn goede <laughs> vragen, waar ze ongetwijfeld <laughs> nou, ja. een lang antwoord op heeft. En, eh, ik dacht altijd dat Hillary Clinton een beetje een killer tante was. Nou, dat imago had ze in ja. het uh, begin ook. En als first lady waren er ook echt hele volksstammen, nou, ja, vooral republikeinen, die haar echt haten. Die konden haar niet uitstaan. En, uh, maar, maar ook toen ze voor het presidentschap uh, ging... Was hij, uh, vonden mensen haar niet zo aardig. Want, maar zij dacht van, nou, ik moet het opnemen tegenover al die mannen. Dus ik moet een beetje stoer zijn. Ja. Maar dat had ze misschien beter niet kunnen doen. Want dan was ze niet, zeg maar, gewoon haar usual uh, charmante zelf misschien. Ja. En begon ze meer een beetje, een beetje de bitch uh, uit te hangen. En tenminste, zo kwam ze dan over, weet je wel. En uh, dat, dat is ook een dat, nieuwe dat, beweging hè, van feminine capital. Dat je juist je vrouwelijkheid in de strijd moet gooien. niet proberen een soort uh, halve man ja, te zijn. Ja, ze probeerden echt gewoon een beetje net, zo, net zulke stoere taal en agressieve taal als, als de mannen uh, uit te staan. En het komt bij haar dan ineens bitchy over. Of zo. Uh, ja, maar dat is, ik denk dat wel meer vrouwen in de top daar last van hebben hoor. Dat ze uh, al gauw als, uh, als, als ja, trut worden gezien als ze gewoon haar op hun tanden ja. hebben. Maar is dat nu veranderd dan? Heeft ze daaraan gewerkt? Nou, haar imago is, is heel erg veranderd toen ze uh, Secretary of State, uh, of uh, minister van Buitenlandse Zaken is geworden. Ze heeft daar wel heel veel respect uh, voor gekregen, ook van republikeinen. Bijvoorbeeld John McCain, die praat ook uh, met lovende uh, wo woorden over haar. Mm -hmm. En uh, daar is echt wel wat uh, veranderd. En om, om dat te illustreren, uh, er is, uh, vorig jaar was er een foto van haar verschenen. Dan zit ze daar in haar, in haar dienstvliegtuig. Echt een gammel, gammel ding, maar wel een, gewoon stoer vliegtuig. En zit ze daar met haar zonnebril op binnen, op, haar, op haar Blackberry te kijken. En uh, dat is zo'n iconisch foto geworden. Daar is een, een Tumblr van gemaakt. Uh, Text from Hillary. Yeah. En dan met allemaal <laughs> grappige dan uh, bijvoorbeeld Ryan Gosnell, die haar dan uh, sms van hey girl en dan sms van it's Madam Secretary. En allemaal van dat soort. Uh, <laughs> uithalen. En het is zo leuk. Uh, omdat het zo populair werd, heeft zij ook gewoon, die jongens die achter die Tumblr zaten, heeft zij gewoon uitgenodigd om een Keer op bezoek te komen. Dus toen was Hillary echt helemaal Ze is een beetje cool zelfspot zelf getoond ja. eigenlijk. Ja, ja, maar ook gewoon... Uh, ze heeft echt heel veel respect gekregen in die, in die nieuwe functie. Uh, en, ja. en, heel, en heel dicht bij Obama gekomen ook. Hè, en dat, in dat interview, uh, dat afscheidsinterview van, van haar... wat Obama eigenlijk geregeld heeft. Uh, kijk, eerst, eerst was het nog een beetje Hillary de Hex... Uh, tegen Obama, de volksheld. Mm. Maar nu was het echt, uh, wat ik net ook al zei, een getrouwd stijl. En dan zegt ze van, ja, we zijn zo close geworden. We hoeven elkaar helemaal niks te zeggen. We oh, begrijpen elkaar al. Het was een beetje slijmerig. Is ja, dat het, het, het is echt een dikke mix. Nee. En als je, als je nou vooruit kijkt, hè, die Joe Biden en, en Hillary, uh, Clinton... Uh, als die tegen elkaar op gaan nemen, intern... Wie heeft nu de meeste mensen achter zich, zowel bij het volk als bij pers? Nou ja, iedereen intern. praat alleen maar over, over Hillary Clinton. Dus ik denk dat Biden daar sowieso een zware dobber aan gaat hebben om, om haar bij te benen. Maar sowieso, net als bij Obama, was het hele verhaal: gaan we de eerste zwarte president krijgen? En uh, zij heeft nu ook dat verhaal van: gaan we uiteindelijk ja, ja. de eerste vrouwelijke president krijgen? Het avontuur bij haar is beter, zeg maar. Nou, het, is, het is gewoon: een, het is, ze heeft een mooi verhaal. Het is natuurlijk een mooi verhaal ja, ja. voor de pers ook. Leila, wat denk je, uh, wat voor soort president zou ze worden? Uh, uh, dat is uh, een, een vrouwelijke president. Ja. <laughs> maar en, en wat ik heel interessant zou vinden, ook hoe ze haar man dan heten, de first. First Sir? Yeah. The first first, nee, ja, of First Man. Ja, First Toen hij in Nederland was, hij, is hem dat ook gevraagd. En toen zei hij van dat mensen hem uh, alles mochten noemen. Billy. <laughs> ja. <laughs> ja. No. Dat dat het ja, dat mag toch. Maar ik vond misschien heeft ze wel een soort Merkel achter dat ze die kant op gaat. Of toch wat. Dat, dat ze nu, nu die, misschien die humor kant meer laten zien. Dat ze wat ja. losser is. Of, mm, uh, ik, denk, ik hoop niet dat ze een soort Margaret Thatcher wordt. Want dat was helaas niet zo'n goed voorbeeld. Althans. Wat, of mannelijke of vrouwelijke. Yeah. Dan. Maar uh, ik hoop dat ze wat ze nu al heeft ingezet. Als minister van Buitenlandse Zaken. Vrouwenrechten heel hoog op de agenda laat staan. Ook als er. dus uh, ja, Met alles wat. De ontwikkelingshulp. Maar ook uh, food stability, Dus ook uh, veiligheid en dergelijke. Dat daar dus vrouwenrechten naast komen te staan. Dat heet dan mainstreamen. Heel veel. Maar dus dat dat niet een onderdeeltje wordt. Van een kleiner programma. Maar dat dat dus bovenaan de agenda. Bij alle, alle programma's en uh, politiek. Die uh, Amerikaan buiten land gaan doen. Oh. En de drones stoppen. Ik ga mijn klokje nu zetten. Wanneer gaat ze haar kandidatuur bekendmaken, Bettine? 2022... Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik durf er niet op te wennen. Maar dat ze het gaat doen, dat weet ik vrijwel zeker. Maar wanneer? Prik me niet op een datum. Nee, maar, maar is dat dan 2015, dit jaar nog? Of 2014, 2015? Nee, Daar moet je, in het je seizoen. beter maar zo lang mogelijk mee, mee wachten. Want uh, ja, hoe, hoe eerder uh, je, je kandidatuur bekend is... hoe meer valkuilen er op de weg ook zijn. Ja, ja, ja precies. Je. Dus dat zal dan, uh, als, ik, als, ik, als, ik een, als ik een gokje doe, 2015 zijn. Nou ja, we gaan, we gaan het meemaken. I alle politieke junkies verheugen zich al. En het is 2013. Ja, nee, ja maar ja, uh, dat, nee, maar zo, het is nu toch begonnen, toch? Neem ik aan, met die lunch. Obama, toch... Die heeft helemaal geen plekje meer. Nee, lijkt me ook, ja. ook niet. Misschien het wel fijn worden. Het is jouw offensief zo begonnen, hè, Leila. Oh zeker, ja. En die, al die speeches die ze, die ze gaat doen, natuurlijk. Dat is een uh, soort campagne. Ze kan haar publiek uitkiezen. Ze kan uh, haar persoonlijke mening zeggen. Ze zit nergens vast. En uh, zeker weet. Dank. Fijn dat jullie waren. Ja. Ik zeg wat gaan we doen eigenlijk? We gaan naar, oh ja, we gaan naar de hackersconferentie van Europa, het OHM 2013. Start vandaag in Alkmaar. Over een paar minuten zal Wikileaks oprichter Julian Assange de deelnemers toespreken via een live videoverbinding. Want hij zit natuurlijk nog steeds op de ambassade in Londen daar. Dirk Poot van de Piratenpartij, goedenavond. Goedenavond. Wat gaat hij zeggen? Uh, het gaat over de, de, de strijd van Wikileaks en hoe ze, hoe ze het nu voort gaan zetten. Uh, zonder uh, de, de, het geld van de, de, de creditcardmaatschappijen. En met de, met, uh, met de nieuwe informatie van Snowden. En, uh, en wat ze, denk ik, ook gaan doen om, om te proberen om Manning uh, kort straf te, ja. te laten krijgen. Nou, probeer dat maar eens in een uh, klein artikeltje te pakken. Verwacht je dat dit nieuws wordt? Uh, ik, ik denk niet dat er heel veel nieuws van gaat komen, eerlijk gezegd. Want ik denk dat het gewoon een beetje. Uh, ja, Er zijn hier weinig mensen die, uh, die hij hoeft te overtuigen. Dus ik heb het idee dat, het, dat hij toch een beetje voor het koor gaat, uh, gaat preken. Ja. Maar het is natuurlijk altijd mooi om zo'n man te horen, te horen praten. En misschien dat er nog wel wat nieuws uitkomt. Ja, jij, jij loopt daar al de het, hele dag rond. Een, ja? ja, Ik loop hier de hele dag rond al. Ja, en, en, en gaat het dan ook de hele dag over, over Snowden, over Manning en over Assange? Uh, nou, je hoort dat daar wel heel veel over gesproken Maar het gaat hier ook over, uh, over 3D-printen bijvoorbeeld. <laughs> ja. Er zijn nu heel veel mensen verhalen te houden over wat je allemaal met uh, 3D-printen kan doen. Uh, deze, deze conferentie wordt al een paar jaar gehouden, om de vier jaar. En in ons komen er ook steeds meer kleine kinderen bij. Dus het is ook een heel kinderkant hier. <lacht> Serieus? Ja, dus ik, heb, ik heb mijn vergoed bij. Nou, en, en, maar heeft hij het wel naast zijn zin dan? Die heeft er van zin naar zijn zin. Die is vaak bezig geweest met, uh, met vingerafdrukken en, uh, en morgen gaan ze, gaan ze aan de slag met, uh, met onzichtbare inkt maken en weet ik wat oh, allemaal. Dat is wel vet eigenlijk. Ja, vrijdag staat een robot op maken op het programma. Ja, in buurt van ook <laughs> maar. Tim? Voor jou ja. is. Uh, tot, tot slot, is, is Assange nog steeds een held voor iedereen daar? Uh, ja, weet je, een held dan praat je heel erg over persoonlijke regering. Ik denk, ik denk dat iedereen waanzinnig respect heeft voor wat die man uh, gedaan heeft, wat voor prijs hij op het ogenblik betaalt voor, voor het werk wat hij gedaan heeft, de organisatie die het opgebracht uh, Dus wat dat betreft vindt iedereen, uh, denk ik hier wel, dat hij, hij erg goed, uh, goed werk doet. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk niet zo dat het, dat het als een soort uh, Pushy right of Lady Gaga dat iedereen hier helemaal flauw gaat vallen als die man zo even spreekt. Nee precies, hij heeft geen groepies ja. achter zich aan daar. Nee, nee precies, nee. heel goed. Uh, hoe maak je eigenlijk onzichtbare verf? Dat ga, dat ga ik morgen van mijn zoon horen over. Ja, dat is. Maar volgens mij heeft het heeft iets te maken met citroensap, uh, herinner ja, je vroeger. Dat is ook zo inderdaad. En dan moet je dan met een. Ja, dat klopt inderdaad. En het is het klopt. Jullie denken echt dat ik Nee, maar je moet dan met citroensap en dan moet je er met een strijkijzer overheen gaan. Ja, dat is wel. To Toespraak van ja. Assange is te zien. Dat kan uh, dus daar in de buurt van Alkmaar op uh, de conferentie. Ik denk dat dat live gestreamd wordt op uh, de site van OM 2013. Dus. Klopt, dat is ohm 2013org Dirk Boot, dank je wel. Okay, ik Today. Ikink. We gaan het laatste woord geven. En als eerste doe ik dat aan presentator en acteur Kees Tol. Hey, Luc. Een paar weken geleden ben ik gevraagd... of ik jury wilde zijn op de, op de Gay Pride... Dus zaterdagochtend stap ik in mijn jurybootje met als thema Reflect. Nou, ik ga niet in mijn speedootje in een of andere glitteronderbroekje staan, maar ga morgen maar eens op pad om te kijken wat me wel staat. Nou, Fijn kijk. weekend. Je mag, je mag je speedo en glitteronderbroek aan, Tim, want uh, je bent dan de enige waarschijnlijk. Ja, nou. Floris van Bommel, denk na over goede moppen. Hey Luc, ik ben al het concept aan het uitwerken om te vertellen weer leuk te maken. De mop zonder einde heeft potentie. Gewoon een extreem lang verhaal en dan kijken hoe lang mensen op de clue blijven wachten. En ook leuk, een normale mop met clue, maar dan na de clue nog wat extra, het liefst grimmige informatie. Dat de dokter in de mop bijvoorbeeld heel erg last van zijn afstervende blaas heeft. Maar het is dus allemaal nog conceptfase. <lacht> ik kan niet wachten. Porno, actrice, glamour model en columniste Bobby Ierden dan. Hey Luc! De krant meldt dat een Nederlandse vrouw meer seks wil. En nu de vakantie echt is begonnen en de vrouw denkt... geen sport of voetbal op tv, dus dat moet lukken... denkt de man. <laughs> Eindelijk tijd voor mijn Xbox. Fijne vakantie. Er is maar een heel klein stapje te maken van Bobby Ierden naar Robert Meder. Die hoor je zo meteen in langs de Lijn. Het stapje is ietsjes groter, maar ook niet zo heel ver hoor. Naar Job Boot, die hoor je zo meteen met het NOS Journaal. En ons, BNN Today, hoor je morgen weer. Volg ons ondertussen op Twitter, at BNN Today. En onze Facebookpagina, facebook.com slash BNN Today. Tot morgen. De NTR Radioprijs 2013. Het mooiste. Ik was overal ongezineerd piste op, Echt Het beste. Waarom kun je mij niet lief hebben? De NTR Radioprijs 2013. Wat voert je mee en laat je niet meer los? Het moest zijn alsof dat ik die zangeres was. Hè? En dan de zondagavond gingen wij rechtstreeks op de antenne. Ah. Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie en luister zondagavond vanaf 9 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Cinema Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague-regisseurs op TV 5 Monden.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 WG Dit is Radio 1.